Zes uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedenavond. Prostitutieboten Utrecht doorzocht. Treinongeluk Frankrijk door kapotte wissel. En arrestatie voor Branden Eijhorst. Periode met zon en droog. Vannacht worden dan bewolkt. Dan morgen overdag plaatselijk lichte regen. Later op de dag overal weer droog en zonnig. En het wordt dan 18 tot 23 graden. En na het weekend nog wat warmer. Op het zandpad in Utrecht heeft de Marachaussee een actie tegen mensenhandel gehouden. Twee Bulgaren zijn daarbij gearresteerd. Even voor ene reed nog een file van auto's met belangstellende mannen erin langs de boten... waar vrouwen in lingerie voor de ramen stonden. Maar zodra de Marachaussee-bussen het zandpad opdraaiden... reden veel klanten vlug weg, zag verslaggever Karin Alberts. Echt blij zijn ze niet... Nog de dames in de boten, nog de klanten die langsrijden. Opeens verschijnen er maréchaussee-bussen en uh, ook een aantal journalisten. Veel dames kiezen ervoor om de gordijnen voor de ramen te schuiven. Op een gegeven moment doet een van hen de deur open, steekt haar hoofd naar buiten en roept: Wegwezen jullie, dit kost ons geld hè? of zie je van justitie van het landelijk parket een Warner ten Katen. U leidt dit onderzoek. Ja. Wat kunt u er tot nu toe over zeggen? Wat is er bekend? Vanmorgen hebben we twee Bulgaren aangehouden. Deze Bulgaren die hielden zich bezig met mensenhandel. Ze haalden meisjes uit Bulgarije. Die gingen dan eh, onder andere via Eindhoven Airport... rechtstreeks hier naar het zandpad toe. Vervolgens werden ze hier aan het werk gezet op die bootjes hier in het zandpad. En eh, al het geld wat ze daarmee verdienden... Dat moesten ze dus ook rechtstreeks aan deze mannen afstaan. Ja. En terwijl u dit vertelt, is op de achtergrond een groepje boze vrouwen aankomen ja. lopen. En die staan nu heel hard te schelden en te roepen dat we allemaal weg moeten. Al die journalisten en ja. al die politie, want dit kostte klanten. Ze zijn niet blij met u. Nee, dat, is, uh, dat kan ik me ook wel voorstellen, want uh, wij verstoren hun uh, business. Maar uh, wij moeten optreden tegen mensenhandel en dat gaat nu eventjes voor. Bij die arrestatie vanochtend, heeft u verder nog bijzonderheden aangetroffen? Ja, zeker. We hebben daar duizenden euro's aangetroffen. Wat uh, ook te relateren is aan de strafbare feiten die zijn gepleegd op het Zandpad. Daarnaast ook uh, uh, kentekenbewijs van een Porsche, kentekenbewijs van een Hummer. Dure horloges, dus met andere woorden, ik denk dat we helemaal goed zitten. Nu zijn de boten op het Zandpad de afgelopen weken in het nieuws. Omdat de burgemeester van Utrecht heeft besloten om de vergunning aan de exploitant niet te verlengen... want hij zou zich bezighouden met mensenhandel... of in ieder geval te weinig optreden tegen mensenhandel. Is nu eigenlijk een verband tussen uw actie hier... en dat besluit van de burgemeester? Nee, daar zit geen rechtstreeks verband tussen. Wat we natuurlijk wel zien, is dat er weer sprake is... van mensenhandel op het zandpad. Dus in zoverre is er natuurlijk wel weer een connectie. Dat kan de burgemeester weer in zijn argumentatie gebruiken? Ja, de burgemeester wordt natuurlijk gesterkt in zijn argumenten... want door dit onderzoek is weer duidelijk... dat er sprake is van mensenhandel op het zandpad... Over anderhalve week moeten de boten trouwens bij het zandpad dicht. Dan het treinongeluk. Het treinongeluk gisteren in een voorstad van Parijs. Dat is veroorzaakt door een kapotte wissel. Dat heeft de president van de spoorwegmaatschappij gezegd... op een persconferentie. En ook zei hij dat 5.000 wissels van hetzelfde type... zo snel mogelijk worden onderzocht. Om twaalf uur vanmiddag werd op alle Franse treinstations... en in de treinen een minuut stilte gehouden... voor de slachtoffers van het treinongeluk. De politie heeft een man uit Koevoorden aangehouden... in verband met een aantal branden in Eihorst. In de buurt van Zwolle is dat. De man van 23 werd vannacht opgepakt omdat hij zich verdacht gedroeg. Hij reed met zijn auto veel te hard in de richting van Eihorst En ook had hij wapens bij zich. In Eihorst zijn de afgelopen tijd verschillende branden gesticht. Zo gingen er onder meer verschillende vakantiehuisjes in vlammen op. In Veghel is een dode man gevonden in een auto. Het is de 26-jarige kickboxer Volkan Dusgun. Hij is door een misdrijf om het leven gekomen, zegt de Brabantse politie. Mogelijk is er een verband met de dodelijke schietpartij... op het Gala in Zijtaart eind vorig jaar. Dusgun, zijn broer en een vriend hadden ruzie... met een 37-jarige promotor van het gala. De vriend uit Veghel heeft tijdens een grote vechtpartij... de promotor doodgeschoten en hij kreeg daarvoor onlangs 16 jaar cel. Dit is het NOS-journaal met Mark Visser. Amsterdam schermt geheime financiële informatie... over bijvoorbeeld bestemmingsplannen niet goed af. Parool schrijft dat dat de gemeente mogelijk tientallen miljoenen euro's kost. Verschillende partijen gebruiken de vertrouwelijke informatie... als ze tegen de gemeente procederen. Pas lekte geheime informatie uit... over de sanering van een aantal bordelen op de wallen. Bordeel-eigenaren maakten daar gebruik van... en zochten uit hoe ze het meeste geld voor hun bordelen kunnen krijgen. Burgemeester Van der Laan betreurt de gang van zaken. Hij noemt het in de krant ontzettend stom dat dit zo is gebeurd. Vakantieorganisaties voor mensen van gereformeerde gezinten... nemen maatregelen om de verspreiding van mazelen tegen te gaan. Onder meer de Jeugdbond gereformeerde gemeenten... heeft een brief gestuurd naar ouders... om kinderen niet op zomerkamp te sturen als deze een risico lopen. Dirk-Jan Nijsink van de Jeugdbond, goede avond. Goede avond. Waarom heeft die brief gestuurd? Ja, We hebben een brief. We hebben natuurlijk de afgelopen tijd in de media gevolgd dat er een uitbraak is van mazelen. Maar we hebben zelf ook uh, berichten gekregen van deelnemers. Dat zijn uh, kinderen, jongeren of zelfs stafleden dat um, ja, in de directe omgeving er uh, sprake was van een geval van mazelen. Uh, en zo hebben we deze week, begin van deze week zelf contact gezocht met de GGD um, om een advies in te winnen. En uh, dat is zeer constructief verlopen en uiteindelijk hebben een. Alleen... ...advies van ze gekregen. En, en wat stond daarin? Dat hebben of wij ook gestuurd naar, um, uh, naar ouders, jongeren en uh, stafleden. Wat, wat stond en... daarin? Wat was het advies van de GGD? Nou, het, het advies wat wij naar uh, ouders sturen is dat wij ten stelligste afraden uh, om kinderen, uh, jongeren mee te sturen op kamp. Als ze niet zijn ingeënt, geen antistoffen hebben, doordat ze de ziekte al een keer hebben doorgemaakt... Uh, en wel in contact zijn geweest met een geval van Maas. En Bij stafleden gaan we daarin een stukje verder. Als uh, stafleden niet zijn ingeënt... Wat zijn dat, geen... stafleden? Uh... Stafleden zijn de reisleiders, excuus. Oké, okay, ja. ja. Oh, stafleden. Dat... Ja, oké. Okay. Ja. Ja, ja, ja. ja, precies. Oké, okay, heel goed. Dat ja. is... Uh, dat de is, uh, de ja, gebruikelijke term, ja. Uh, maar als die niet zijn ingeënt, uh, en ook geen antistoffen hebben, maar niet in aanraking zijn gekomen, dan mogen ze... Uh, ja, dan adviseren wij toch ten stelligste dat ze... Uh, hun verantwoordelijkheid kennen en niet meegaan. Want zou je eigenlijk zelf wel willen dat alle kinderen gewoon zijn ingeënt? Nou, uh, kijk, dus, uh, ik kan natuurlijk niet uh, in de persoonlijke afweging van ouders en jongeren uh, treden. En uh, in, in principe willen wij ook aan iedereen... Dat kan wel, uh, maar dat zeggen. ligt heel gevoelig natuurlijk. Het ligt gevoelig, en, uh, maar wij willen ook niet in uh, de persoonlijke afwegingen treden. En we vinden het belangrijk dat... Uh, ja, alle jongeren mee kunnen. Maar wij hebben zelf als organisatie wel onze verantwoordelijkheid. Uh, ja, wat te dat nemen. Had ook nog gekund, hè, dat u gewoon zegt. Uh, dan kunnen jullie niet mee helaas dit jaar. Ja, dat vinden we wel heel uh, uh, ver gaan. Uh, ja, dat vinden we heel ver gaan. En, en daarbij komt uh, dat het eigenlijk uh, ja, dat het ook gaat om, om, om de afweging die ouders zelf moeten maken. En wij vertrouwen er ook op dat het ouders daarin ook echt hun verantwoordelijkheid kennen. En wat gebeurt er als er nu toch een kind rondloopt dat de mazelen heeft, of die verschijnselen heeft, dat u misschien zich zorgen maakt en denkt, hé, hey, ja. dat is niet goed? Ja, dat gaat natuurlijk zeker gebeuren. Um, als dat gebeurt, uh, als dat bij een kind wordt geconstateerd, dan uh, zal zo'n kind uh, gelijk opgehaald moeten worden uh, door de ouders. kan natuurlijk niet met het openbaar vervoer terug. En in de tussentijd ja. mag het kind ook geen contact hebben met andere kinderen die uh, niet zijn gevaccineerd. Uh, en de GGD adviseert daar ook bij, van, uh, ja, als, als, als de reisleders twijfelen... Uh, dat ze dan uh, met de lokale huisarts uh, contact opnemen. Dank u wel, Dirk-Jan Nijsink van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeente. Graag gedaan. Bij rellen in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast... zijn afgelopen nacht 32 agenten en een parlementslid gewond geraakt. Protestanten gingen gisteren de straat op om Oranjedag te vieren... met een mars door het centrum van de stad. Veel katholieken zien dat als een provocatie. Nadat de politie een straat in Belfast had afgezet... om gevechten tussen de twee groepen te voorkomen, braken de rellen uit. De Britse regering heeft 400 extra agenten gestuurd... om nieuw geweld te voorkomen. Ja, vandaag de 14e etappe, een rit over 191 kilometer naar Lyon. De redders kwamen onderweg zeven beklimmingen tegen, vijf van de vierde categorie en twee van de derde. En gelijk vanaf de start werd er aangevallen. Johnny Hogeland probeerde het als eerste, maar hij kreeg geen ruimte. Iets later probeerde een andere groep het. Niet één Nederlander in een kopgroep van 18 man. Ze rijden wat ze rijden kunnen, maar ze hebben nog maar een minuutje voorsprong. Deze voorsprong liep uit tot 3,5 en een halve minuut. En toen vond Johnny Hogeland, hij had natuurlijk ook deze etappe aangekruist in zijn ja, verlanglijstje, zou ik maar zeggen. Hij vond het welletjes in het peloton. Want hij is er vandoor gegaan. We hebben een kopgroep van 18 man. De namen hebben we al eerder genoemd. We hebben een peloton op 3 minuten en 30 seconden. En daartussenin, daar rijdt Johnny Hoogeland samen met Damiano Koenego, de winnaar van de Giro in 2004. Ja, later sprong Hogeland nog weg bij de Italiaan... maar heel veel zin had zijn poging niet om de kopgroep te halen. Nee, nee, de, de, de puf is eruit, de fut is eruit. Je ziet het aan alles. Het loopt ook op, het verschil met de kopgroep. 2 minuten en 30 seconden, hoor ik zojuist. Is de officiële meting, de laatste officiële meting... van de organisatie in Le Pont-Tarré. Ja, ja, Lyon komt snel in zicht. Het is net als gisteren, een rappe etappe. Maar nu niet door de waaiers, maar door dat spel in het begin van de koers... Op de laatste klim probeerde oud-ritwinnaar en oud-gele in deze tour bakenlans het maar. En was er maar een poging die wel zin leek te hebben. Ja, en eentje die serieus probeert weg te rijden. En dat is Julien Simon. Terwijl we nu ook zien dat Bielka 3 wegrijdt uit die achtervolgende groep. Groep die dus nu nog bestaat uit 15 man. Want Jens Vogt en David Miller die zijn er definitief vanaf gegaan. Maar Julien Simon, ja, dat ziet er wel goed uit hoor. Want die heeft toch een serieus gaatje geslagen. 20 seconden terwijl die net begonnen is aan de beklimming van de Côte de la Croix-Rousse. En dat is de laatste beklimming in de straten van Lyon. Inmiddels, ze kunnen de ronde zien liggen. En het zou het zijn, zegt Fransman uit zo'n kleine Franse ploeg. Die ploeg van Soja Sun: als die daar zou wegblijven. Ja, zou hij wegblijven? Nee, helaas. Op 1 kilometer voor de streep werd Simol teruggepakt. En werd de etappe toch nog beslist in een sprint. En dan komt Albassini. Mikael Albassini komt er dan overheen en die moet het dan afmaken in de sprint. Komt er nog iemand bij? Er komt niemand meer bij. Of is het dan toch nog Hogas die erbij kan komen? Hij heeft de beste sprinters benen, maar het is Trentin. Trentin die wint hier. Matteo Trentin kan het zelf ook niet geloven. Het viel stil. Albassini viel stil op de streep. En dan komt Trentin over de finish en hij grijpt met beide handen naar zijn helm. Wat heb ik dat? Heb ik hier deze etappe gewonnen? De peloton kwam op meer dan 7 minuten binnen van trend 10. Maar in de top van het algemeen klassement veranderde weinig. En dat brengt ons bij de verdeling van de truien. De gele trui nog steeds onder de schouders van Christopher Froome. Groene trui Peter Sagan. De bolletjestrui Pierre Roland. Misschien gaat hij morgen weer op avontuur. Op die rit naar de Mont Ventoux. Witte trui Michael Kwiakowski. En de best geklasseerde Nederlander natuurlijk Bauke Mollema op de tweede plaats. Op 2 minuten 28 op Froome. Gaan we verder met het eh, andere sportnieuws. Voetbal. Stijn Schaars heeft een contract voor drie jaar getekend bij PSV. De 29-jarige middenvelder komt van Sporting Lissabon, waar hij twee jaar heeft gespeeld. Technisch manager Marcel Brands van PSV is een tijd met de transfer bezig geweest. Ja, dat lag vooral uh, tussen Sporting en, uh, en Stijn. Uh, er bleken nog een hoop uh, dingen uit het verleden die is opgelost dienen te worden. Um, ik ben vorige week daarvoor naar Portugal gevlogen en um, ja, het een en ander met uh, sporting besproken. Dus dat was vrij snel uh, klaar. En uh, dat heeft eigenlijk bijna nog de hele week geduurd. En we hebben dat uh, eigenlijk donderdagavond vrijdag uh, laat af kunnen ronden. En, uh, de Stijn is gisteravond in Nederland aangekomen. Vanochtend uh, de keuring uh, ondergaan en doorstaan. En vanmiddag heeft hij getekend. En dat is niet de enige versterking voor PSV... want Brans kon ook de definitieve komst van verdediger Jeffrey Bruma melden. Hij kwam eerder niet door de medische keuring in Eindhoven. Bruma komt van de Engelse topclub Chelsea. Tennisser Timo de Bakker is bij het graveltoernooi van Bastad... in de halve finale uitgeschakeld. In twee sets verloren van de Argentijn Carlos Berlok. De Bakker maakte in Zweden eerder nog indruk... met de zege op Thomas Berdic. Het is beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Milsen niet gelukt om de finale van het Grand Slam toernooi van Kestaat te bereiken. Ze gingen onderuit tegen de Brazilianen Ricardo en Alvoro Filou. En daarmee nam het Braziliaanse duo revanche voor de WK-finale van vorige week, waarin Brouwer en Milsen de sterkste waren. Nog een keer het belangrijkste nieuws. Prostitutieboten Utrecht doorzocht. Het treinongeluk in Frankrijk van gisteren kwam door een kapotte wissel en arrestatie voor Branden Eihorst. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen op deze zender de NTR met Pavlov. Stedentrip New York? Kom vliegwinkelen. En boek vlucht en hotel in één voordeelverpakking. Combineer en bespaar op vlieg.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 Dit is Radio 1, NTR, Pavlov, Henk van Middelaar. Goedenavond, welkom bij Pavlov, het Radio 1-programma over het menselijk gedrag. Deze zomer ontvangen wij acht weken lang één gast. Vanavond praat ik met schrijfster Esther Gerritsen... bekend van haar romans als De Kleine miserige God, Superduif en Dorst. Van toneelstukken als huisvrouw en seks en eten. En van haar columns, bijvoorbeeld in Opzij. En de laatste jaren vooral in de VPRO-gids. Waarin ze haar gedrag en dat van anderen analyseert. Esther, welkom. Dank je. Toen ik je belde om te vragen of je mijn gast wilde zijn... deed ik een beetje onhandig. Ik zei, mag ik even tegen je aanpraten? <laughs> en jij reageerde zo alert. Je klonk zo ontspannen en vrolijk. Was je dat ook zo, toen? Eh... Uh... God, dan vraag je me wat. Ik denk wel, want het, uh, het is een beetje vakantietijd. Dat is het. Dus ik ben, uh, ik ben heel ontspannen. Oké. Okay. En ik dacht, misschien heeft dat ook te maken met je succes, hè? Dat dorst, dat heeft hele goede ja. recensies gekregen. Het gaat verfilmd worden. Ik dacht, dat brengt de mens natuurlijk ook wel een, een goede stemming. Zo, ja, ja, ja. Mm. Maar het maakt het ook heel erg druk. Ik was eigenlijk... Ik, ik vond het... Ik... Ik, ik raakte er eerst helemaal niet van in een goede stemming eigenlijk. Nou, de succes is allemaal heel erg leuk, maar dat je ook moest ook heel veel lezingen doen en in interviews. En dan werd ik, uh, dat vond ik wel wennen. Dat je dan ja. uh, zo weinig tijd hebt om te schrijven. En nu zit je hier. Nu is het iets rustiger. Oh, en daarom was, ik, daarom was ik zo vrolijk. Ik was okay. weer gewoon uh, aan het schrijven. Dorst gaat over een jonge vrouw. Die, die heeft geen goede band met haar moeder. Maar als haar moeder haar vertelt dat ze kanker heeft... dan besluit die dochter bij haar in te trekken. Aanvankelijk ja. denk je, wat een daad van opoffering. Maar al gauw blijkt, daar zit ook wel enig eigenbelang van die dochter bij. Ja, ze moest toevallig ook haar huis uit. Dus dat kwam ook en goed En ze had uit. nog wat uit te zoeken, geloof ik ook. Ja. He? Ja, en ze wilde graag een goed, goede dochter zijn. Ja. Eh, wat is jouw ervaring bij dat gedrag? Dat er ook altijd een soort eigenbelang in zit? Wat is jouw ervaring? Ja, dat is natuurlijk heel lastig als je zegt... ik wil, uh, ik wil voor mijn moeder zorgen omdat ik mij een goede dochter wil voelen. Ja, is dat dan, doe je dat dan voor een andere voor jezelf? Maar ja, zo kan je zeggen dat je alles voor jezelf doet. Maar ja... Je voelt je nou helemaal goed als je iets goeds doet voor iemand. Ja. En is dat dan eigen belang? Ja. Nou ja, dat, dat je je kamer uit moet en een huis zoekt, dat is wat duidelijker <lacht> nee. eigen belang. Maar. Zo aardig is ze niet trouwens, hoor, voor haar moeder. Tenminste, niet steeds. Nee, nee, dat gaat wat moeizaam. Ja. Maar een, een hoofdpersoon uit uh, de kleine miserige god, Dominique, die gaat ook bij haar moeder op bezoek, die zit in een uh, tehuis. Ja. En die zegt, geloof ik, wel heel expliciet van... Uh, en zegt niet dat ik het ook voor mezelf doe. Nou ja, zij ze, ja, ze, ze, ja, ze, ze voelt het als een soort offer. Ze heeft een, ze heeft een, hele, een demente moeder die ze opzoekt. En, ja. en, en, en, en andere bezoekers die zeggen... ik doe het niet voor hem of haar, ik doe het voor mezelf. Ja. Ze van, Hij merkt er toch niks van. <laughs> en zij denkt, ja, maar ik voel heel duidelijk dat ik dit voor een ander doe. Dat dit een soort offer is, ik vind het niet leuk. Dus ik ga helemaal niet zeggen dat ik het voor mezelf doe. Ik doe het voor mijn moeder, of ze het nou merkt of niet. Ja. En en dat, maar dan dacht ik, zou dat echt kloppen? Want volgens ik doe het voor mijn moeder, ja. Maar ik heb niet de indruk dat ze zo'n leuke band met die moeder heeft. Ja, maar zij zegt ook omdat, ze, dat, omdat het gewoon niet mooi klinkt. Laten we zeggen, ik doe het voor mezelf klinkt alsof er een soort, soort zelfgroei achter zit... en dat het een soort zelfontplooiing... en dat en, en wordt dan snel zweverig. Als ik zeg, ik, zij zegt, ik doe het voor mijn moeder... klinkt als een soort hele oude, mooie reden. Ja. Dat doen mensen. Ja. In je boeken lijkt je een fascinatie te hebben voor gedrag... dat afwijkt van, van het geaccepteerde van wat wij als normaal zien. He, voor die emotie die achter een façade verborgen blijft. Wat probeer je te ontdekken? Jee, in het, in het algemeen. <laughs> ja, in het algemeen. Wat probeer je te ontdekken in het algemeen? Oh man. Kijk um, um, kijken... Nou. Volgens mij moeten we meer iets, moeten we dat concrete... Uh, nee, maar de, jouw jouw hoofdpersoon, gedragen zich niet meteen als modelmensen. Nee, het loopt altijd snel uit de hand. Ja. Misschien is het altijd een bepaald soort gedrag dat me interesseert. En daar probeer ik dan de logica van te doorgronden. En dan vergroot ik dat uit. Dus... Uh, in mijn laatste boek zit een personage dat alles beter weet. En dan denk ik, hoe, hoe kan je het beter Bedeel weten? Bedoel uh, je Nee, de, de, de, de vriend. Uh, oh, die Martin. Uh, nee, hoe heet die nou? Ja, Martin toch? Of <laughs> nee, die andere vriend. De... Um, Jeetje. Oh, die, die, die, die, die. Ja, luister, blijf er even bij hoor. Sorry. Dat nou, is, dat, dat, ze bedoelt, de, de vriend van. Coco, Coco heeft een vriend Hans. en die is, Hans die is veel ouder en die, die weet alles beter. En dan, en dan en dat vind ik het interessant van hoe, om. Dan ga ik arrogantie en beter weten onderzoeken. En, uh, en die man kan ze bijvoorbeeld nooit laten helpen. En zij ontmoeten hem in een wasseretten en hij weet niet hoe de wasmachine werkt. En zij legt hem dat uit. Ja. Maar hij is ouder en hij weet alles beter. Dus hij kan helemaal niet omgaan met iets uitgelegd krijgen. Dus dan zegt hij, uh, dat leg je goed uit. Je hebt uh, didactische kwaliteiten, daar moet je <lacht> iets mee doen. Om, om, om de rollen zo snel mogelijk om te draaien... zodat mm -hmm. hij altijd degene is die alles beter weet. Dus dan, dus dan, en dan bij zo'n personage onderzoek ik... hoe kan je het beter weten in, in alle details? Hoe kan je dat zo ver mogelijk... Uh, het is laten, maar, laten maar, verspreiden. En hoe ver doe je dat voor een, een dramatisch effect in je boek? Of is het echt nieuwsgierigheid uit jezelf? Maar... Ja, dat is nieuwsgierigheid. Maar ook. Het dat, dat, dat, dat is gewoon heel lekker om bepaalde, bepaalde of eigenschappen waar je aan ergert. Überhaupt bij mensen in het algemeen. Die, die je dan uh, uh, die je te kijken kan zetten. Of dat je. Nou, dat is gewoon nieuwsgierigheid. Hoe kan je dat? Ja, hoe kun je de meest redelijke persoon in een boek... de meest lullige laten zijn, zodat de redelijkheid het verliest? Ja. En dat we de meeste sympathie hebben voor, voor, voor de gekken... of voor de mensen die wij normaal chaotisch of verwacht vinden. Mm -hmm. En als je dit nou allemaal onderzoekt, wat levert jou dat dan op? Plezier om dat allemaal uh, om te draaien. Of plezier dat, dat, dat mensen... Uh, in dat boek de meeste sympathie hebben... voor een lichtelijk autistische nare moeder. V vind ik leuk dat die, dat die de sympathie wint. Je manipuleert. Uh, nou, je, ja, je zorgt dat gewoon de, de, per, de personages die het in het echte leven verliezen... dat die het in de fictie winnen. Dus je, kan, je, je breekt een lans voor alles wat het normaal gesproken niet redt. En, en is het ook om, als je zo doordenkt over hoe zit dat, dat je dat gedrag ook echt probeert te begrijpen? Dat, je, dat het voor jezelf duidelijk wordt: oh ja, zo zit het bij ons. Ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Om het, ja. Uiteindelijk wil je, wil je de mensen begrijpen. Uiteindelijk wil je iets snappen of wil je. Ja, ja. En, en, en waar begint het? Hoor jij wat? Zie je wat? Of begint het echt in je hoofd? Bij mij begint het allemaal, ja, nee, allemaal in mijn hoofd. Dus t, uh, bij de kleinste dingen. Ik heb een, uh, een, uh, een, een, een sinaasappelpers. Bijvoorbeeld. Dus dan sta ik ochtends te persen. En, en die, die automatische sinaasappelpersen... die gaan naar links of naar rechts. Maar wat is de logica? Wanneer gaat die naar links en wanneer gaat die naar rechts? En hij hapert ook altijd uh, soms. En, ja. dan, en, dan, en dan ga ik denken... waarom... Uh, heb ik hier controle op? Vraag ik me dan af. En dan weet ik al snel oh, hier, hier ga ik een column over schrijven. En ja, dan, maar dan weet heb ik gelezen. Ik, ja, maar dan weet ik nog niet. Dan weet ik, ga ik het hebben over. Uh, uh, dat ik invloed probeer uit te oefenen op dingen waar ik helemaal geen invloed op heb. Als een soort duif van Skinner. Of, um, of ga ik het hebben over dat je mijn stemming kunt aflezen aan hoe ik apparaten hanteer. Dus als ik uh, denk, als ik heel erg. Uh, goed in mijn vel zit, dan ben ik duidelijker... en dan doet het apparaat wat ik wil. Oh, dan kan ik, uh, als ik goed in mijn vel zit... dan hang ik de handdoek wel op aan het haakje... of aan de douchegordijnstang. Want daarvoor moet je op je tenen staan. En dat doe ik alleen als ik een goed humeur heb... en niet als ik een slecht humeur heb. Dus ik denk, van, ga, ik, ga ik die citruspers gebruiken... om iets te zeggen over mijn dat je aan mijn handeling kunt zien... hoe mijn humeur is? Of ga ik iets zeggen over, nou ja... of je invloed hebt wanneer je dat niet hebt. Dus dat begint bij iets heel kleins, maar het gaat uiteindelijk over gedrag. hoe ver ga je daarin? Hoe ver? In mijn ja. dagelijks leven, in mijn denken? Ja. Ik, ja, ik doe niet anders. Het is niet. Ik, doe, ik hoef daar niks voor te doen. Maar als ik een sinaasappel sta te persen... En als, en, als je, en als je bij me in huis woont... dan begin ik dat tegen je aan te kleppen de hele dag daarover. <lacht> dus het was helemaal niet zo gek dat ik begon met... mag ik even tegen je aankletsen? Oh, oh. Ja. <lacht> nee, maar... De, de, de, je gedrag de hele dag onder zo'n loep leggen... ja. Dat, dat betekent eigenlijk, volgens mij... dat je dan enorm in je hoofd zit te leven. Ja. Ja, ja maar dat is... Ik kan ook, ik kan, ik kan ook zeggen, van, heb je die hele grote posters in de stad gezien... tegen een vriend en die zegt dan... Ja, die hangen er al drie maanden. Maar dat, dat, ik, ik zie heel veel niet. Maar dat komt omdat alles meteen wat oproept. Ik kan, ook niet, ik kan het journaal niet zien zonder er doorheen te praten... Dus dan ben je bij één. Ja, maar waar, waar, waar heb je het dan over? Je ziet de, uh, ik uh, uh, zie uh, iets en dan, en dan ga ik erover nadenken. En dan, begint het dan, dan en, en, en daar kan ik het dan een paar uur over hebben. Of ik kan ook, ik, ik had een, een inleiding van een boek hebben gelezen. En dan heb ik het gewoon drie maanden lang over dat boek. En dan, dan vroeg mijn man, dus, ja, god, uh, uh, uh, uh, en, en hoe loopt dat dan af? En dan zeg ik, dat weet ik niet. Ik heb alleen maar de inleiding gelezen. Dan zegt hij, wat? Je hebt het er al drie maanden over. <tast> dus, <laughs> dus het zijn de hele. Ja, Snap je? Maar, maar als, je, hè, als je alleen thuis bent, zit je dan ook hardop te praten... over het journaal wat je ziet? Nou ja, dan, dan, dan doe ik het niet allemaal, niet alles hardop. Maar er gebeuren wel veel dingen hardop. Ja. Dus ja maar, maar dan ben ik ook meteen afgeleid. Alleen, het, het, het, het zet meteen iets aan. Ik, ik lees iets en dan, en dan ja, brengt het een idee. Het is misschien een rare vraag. Maar welke voordelen heeft het om zo in je hoofd te leven. Nou, dat je het op kunt schrijven. Ja. Uh, het, heeft, het heeft heel veel nadelen, maar het heeft um, je vermaakt je altijd. Uh, je hebt altijd iets om over te praten. Nee, ja, maar het is niet iets wat ik wat ik wat ik, wat ik doe of opzoek. Dus nee, het is een, zo, zo, zo, werkt zo ben je. Het. Zo, zo ben ik. Ja. Ik weet, als, als kind... Was ik de, in mijn gezin werd ik de kletsmajor genoemd. Van, altijd, altijd de oude en, dan, en ik wilde niks liever dan de hele dag door over alles praten. En dan zei ik, maar je kunt toch overal over praten, zei ik dan. En dan, en dan wees ik iets aan Wat op de schouw stond. Dan zei ik, Bijvoorbeeld die gele beker. Laten we het over geel hebben. Je kunt het ook over de kleur geel hebben. Mijn moeder, oh, ik ben het is helemaal gek voor jou. En dan ging ik doorvragen. En uiteindelijk blijkt, ja, dan, je, je kan het... Dan, uh... Het is een wonder dat je niet op een podium bent gaan staan... Dan, maar dat je bent gaan schrijven. Als je zo graag praat... En over zulke absurde dingen, als laten we het over de kleur geel hebben. Ja, maar de kant, maar Ik vind je dat dan niet. Dan waarom iets een lievelingskleur is. Bijvoorbeeld, ik neem aan dat dat wel onderzocht is ook wetenschappelijk. Maar dan als je het aan mensen vraagt, dan, dan want toevallig kun dat mijn moeder dan uiteindelijk mij vertelde waarom geel haar lievelingskleur was of waar dat haar aan deed denken en en, en of geloof dat het over koren, geel koren ging. En nooit vergeten. Omdat, en, ja. Maar ik neem aan dat je dat je daar kun je het over hebben. Waar, hoe werkt dat een lievelingskleur? En is dat ik ken ook wel een beeldende kunstenaar die zijn. Ja, ik heb geen lievelingskleur, dat kunstenaars hebben geen lievelingskleur, dat is een heel banaal concept een lievelingskleur, bedoel, je kan daar je, je kunt het uren over en, en, dat, en dat leert je iets over hoe het brein werkt en dat, en, en dat kan bij de meest banale, rare ja. ideeën beginnen ja. of details ik, ik, ik, ik vroeg je welke voordelen dit oplevert. Dus zei hey, ja, maar ik ben er niet zo bewust naar op zoek. Dat, dat is gewoon zo ben ik nog eenmaal. Ja. Maar eh, ik dacht, misschien heeft het ook dat het in je hoofd kan je alles ongelooflijk goed, tenminste dat denk ik, controleren. Zo moet het, zo zo zit het. In plaats van het in gedrag te uiten. Ja. Ja, maar het is, het is, het is natuurlijk zo het parallel leven misschien wel met, met hoe je je gedraagt en wat je allemaal denkt en doet en wat je opschrijft. Want, ik, want inderdaad in die boeken heb ik dat onder controle. Of ja. Dan kan ik, kan ik iets controleren wat mm -hmm. ik normaal gesproken niet uh, zo onder controle heb. Dan kan ik kiezen bij die column waar ik het over, precies over gaan, ga hebben bij die citrusperst. Terwijl in het, ja, in het echte leven zijn er, zijn er 300 opties. Ja, het is niet dat jij ook een heel gecontroleerd leven leidt. Uh, ja, ik weet niet, wat is een gecontroleerd leven? Ja, ja zie, dat, gaan je, dat je uh, voor de veilige opties kiest. <coughs> nou, ik, ja, nee, nee, ik kan die neiging wel hebben, hoor. Maar... Is, is veilig een goed woord? Uh, <laughs> begrijp je wat ik bedoel? Ik geloof niet helemaal, wat, wat heeft het te maken met die... Met, oh, nou, dat je kunt, dacht... kunt, kunt controleren in fictie oh, en in denken, maar niet in het... In het uh in je gedrag? Of dat je... Ja, ik dacht, als, als je het allemaal zo in je hoofd zit uit te werken... van het zou zo kunnen gaan of zo kunnen gaan... dan uh, hoef je het eigenlijk helemaal niet altijd meer te beleven. Je, ja, je, laat, is, je hoeft je, je, niet zoveel te doen. Nee. In, in je laatste stukje, in de, in de vpro gids van deze week... daar ja. schrijf je hoe je met je dochtertje aan zee bent... en ja. dat je die stoel... had je meteen bij de zeelijn neer moeten zetten... want daar is water ja, voor ik haar. En de weet ik de stoel gekozen. Precies. Ja. Hè? En, uh, ze, en, en je schrijft al ergens... en dat is het leven voor mij. Ik ben altijd maar aan het oefenen. Niet... Ik ga het nu niet doen, nee, maar de volgende keer doe ik het beter. Ja, nou ja dit, omdat ik de verkeerde stoel heb gekozen en dat ik dan, dat ik dat ik toen dacht, oh, ik, moet, ik moet alle spullen verhuizen. Ik moet aan de waterkant gaan zitten. En. en um... En, en, en dat heb ik toen ook gedaan. Maar ik beschreef net dat ik normaal gesproken dan altijd denk, de volgende keer ga ik het anders doen. Maar wat ik nu doe, heb ik, ik heb dan niet verkeerd gekozen. Maar in mijn hoofd zeg ik, ik heb geoefend. Ik ja. oefen voor een volgende keer, zodat ja. ik. En dat is een manier om, om tevredenheid te construeren en vooruitgang ja, dat, tegen te, te houden. Ja. ja, maar ik weet niet zo goed of je, dat dan, of je dan moet zeggen van, ik, heb, ik, heb, uh, ik maak dan niks mee, omdat ik, omdat ik uh, genoeg heb aan, aan, aan dat kleine. Of omdat ik dan dat er zoveel in mijn hoofd gebeurt, of ja, er gebeurt wel veel in jou. Dat is volgens mij wel zo. Ja. ja. En wat mij verder opvalt is dat jouw, hoofdpersonen, jouw personages die kunnen zo uh, lijkt wel zo moeilijk over hun emoties praten. Dat vinden ze gewoon een beetje lastig. Ze schuiven maar een beetje langs elkaar heen. Ja, af en toe barst er eens iemand even ja. in woede uit. Maar. Eh... Ja, in die laatste. Ja. Ik heb. Zijn ze, hebben ze het allemaal zo? Ja, in het laatste boek zeker. Of ja, ze hebben last van wat mensen. Zeker de hoofdpersoon, het laatste boek Dorst. Elisabeth, die moeder. Die heeft vooral last van dat andere mensen andere emoties van haar verwachten. Want Dat is eigenlijk iemand die alles best wel onder controle heeft... en wel weet wat ze denkt en voelt... maar ook heel goed weet dat dat niet verwacht wordt... dat dat niet de bedoeling is. Ja. Dus zij, wil, zij vindt het helemaal niet fijn dat haar dochter bij haar komt wonen... maar ze snapt ook wel dat ze dat niet hoort te zeggen... omdat het voor het geluk van haar dochter belangrijk is... dat die dochter denkt dat haar moeder haar nodig heeft... Ja. Dus zij weet het eigenlijk allemaal prima... maar ze, ze, kan het, ze kan niet zeggen wat ze voelt, want dan doet ze haar dochter pijn. En dat is wat jou interesseert? Dat die emotie die we niet zien, achter die façade... dat probeer jij te doordenken? Nou ja, nou ja ook zo waar, vooral natuurlijk waar, je, waar, waar die botst met, met, de, met de buitenwereld... waar ja. iets anders verwacht wordt... Ja. Maar dan, maar dan krijg je drama natuurlijk. Daarom is dat interessant. Ja. Maar in hoeverre zie je dit ook in, in het werkelijke leven? Buiten je schrijfterritorium. Oh, maar ik denk dat dat heel veel... Ik kon, ik kon ook wel eens... Wacht... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Tijdens een echtelijke ruzie s'nachts denken van, oh, maar ik wil gewoon liever gewoon aan mijn nieuwe computer denken. <laughs> Zo, dan ben ik niet meteen een rare autist. Maar... En ik neem aan dat meerdere mensen die gedachten kunnen hebben. Dat, je, dat er een lijn is van een, een, een, in je leven waarin alles rustig is en je met spullen ja. bezig bent. En met kalmte en met overzicht en met je schoonheid en een lijn die, die, van de hysterische emoties en verwachtingen en menselijk gedoe. En, je hebt dat, en die, die lijnen botsen. En ja. in dat laatste boek zijn het echt twee mensen met die verschillende lijnen die botsen. Maar, maar in jezelf gaan ze natuurlijk tegelijkertijd. Maar zei je dat dan ook tegen je ex? ik, ik, ik zit, we hebben hier wel een, uh, een echterlijke veet uit te vechten, maar ik zit veel liever aan mijn nieuwe computers te denken dan hierover te praten. Ja, dat soort dingen. Ja, ja nee, natuurlijk leg ik dat, dat ja, nou niet meteen. Maar nee, maar ik, bedoel, dat, dat, ik denk dat dat, dat dat niet een... Ik het geloof dat de... mensen dit soort dingen denken... maar dat ze heel vaak niet eens doorhebben dat ze het hebben gedacht. Mm -hmm. Dat dat zo snel gaat. En dat je denkt, Hoe, dat, dat, dat, dit, dit wil ik niet eens dat ik dit denk. Dus, je vermoedt weg. dat ons, ons vermo onze neiging om ons aan te passen aan correct gedrag... om wat er ja, verwacht dat je wordt, dat dat, je dat, dat, dat sterker is dan... Dat internaliseer je al. Dus je, je ja. gelooft niet eens dat je de rare dingen denkt jij wel, jij durft dat gewoon op te schrijven. Ook. Maar daar wordt natuurlijk interessant als je denkt, ik weet gewoon niet beter. Dat op een gegeven moment, dat to, op, op, vanaf het moment dat ik dingen op ging schrijven, van ik dacht, oeh, dit wordt wel een beetje raar. Dat ja. zijn altijd de dingen waarop iedereen roept, oh zo herkenbaar. Ja. Dus dat is altijd interessant als er iets gebeurt. Denk ik hè, waarom, waarom, waarom? Of ik weet, een keer dat ik een fiets in een fietsenstalling zette. En dan stond een vriendin naast me. En die fiets moest erin. En het lukte niet. En ik zag haar been wel. Zodat in de weg stond. Maar die fiets moest erin. En die, die, die, die, ik werd een soort agressief. Dat die, die fiets niet, niet verder wilde. En, en ik zag ze in mijn ooghoek. Die, dat been. En ik duwde door. En zij riep au en, en, en dan denk ik. Dan, en dan, ik heb het wel gezien. Dat ze daar stond. Maar ik kon het niet. Toelaten, want die agressie dat die fiets er niet inging was groter. En dat is natuurlijk, het is een gebeurtenis van niks. Maar het mechanisme, mm -hmm. uh, ja, in het groot is dat, is dat wel iets ja. enorms. En ja, en als je en, dat, en je kan je natuurlijk een beetje schamen, want als ik dat opschrijf en vertel, dan klink ik als een heel vervelend naar iemand. Mm -hmm. Terwijl ik ervan uitga dat ik niet zo verschil van andere mensen. Nee. Dus dan kan ik dat opschrijven. Hoe ver voel je wel die schaamte op dat moment? Nou, die gaat niet zo heel ver... omdat ik dan al heel snel... te erg de, de, de interesse neemt het over. De interesse van... wat gebeurt hier nou? Ja. Want je schrijft in een van je kolompjes... in, in, in de vpro dat je, dat je in een gezelschap zit... Gaan mannen, of, of het alleen maar mannen zijn, weet ik niet... maar die gaan elkaar schuine moppen vertellen. En dan vraag jij, geloof ik... Uh, herinneren jullie je... die eerste stijve lul die jullie gezien... hebben of zoiets... <lacht> En het hele gezelschap valt stil. Ja. Ja. Nou ja, dat was, dat, was, dat was nog erger. Dat was op de verjaardag van mijn vader. En uh, uh, ja, ik wilde gewoon een leuke anekdote vertellen. Maar die was een beetje ongepast. En dat, was, uh, dat is een gênante herinnering. En dat is dan al heel lang geleden gebeurd als ik het opschrijf. een het moment dat ik het begin op te schrijven... Verdwijnt de schaamte. Want dan komt er een soort afstand en dan wordt het interessant. Denk wat gebeurt daar nou? Waarom kan, kunnen schuine moppen wel, maar dit soort dingen niet? Ja, natuurlijk kan dat niet. En, en, maar maar door, door het opschrijven komt er een afstand. Dan wordt het materiaal en wordt het, wordt het bijna wetenschappelijk onderzoek. <lacht> <lacht> daar <lacht> denkt mijn vader iets anders over als hij het <lacht> naleest. Maar, maar snap je, dan, dan is het. Dus dan, en dan wordt de schaamte, ja, de interesse neemt het over. Ja. Het moment zelf was voor jou wel schaamtevol. Ja. Maar bij het schrijven denk je, het is toch eigenlijk heel interessant? dat we... Ja, dan is het interessant wat er gebeurt. Maar het is echt in, een van de leukste gezelschapsspelen of gesprekken... die ik ooit heb gehad was op een oud- en avond, dat we allemaal onze meest gênante herinnering gingen vertellen. En het waren tien mensen die ik allemaal niet goed kende... en ik weet ze gewoon allemaal nog. Dat is zo leuk. Dus je onthoudt heel erg goed het slechte van iemand of wat de gekke. Nee, wat je nam, is natuurlijk per definitie dat wat niet past. Ja. Dus dat gaat over afwijkend gedrag en wat iemand van je hebt, heeft gezien. En zodra je dat deelt, wordt het natuurlijk opgeheven, want dan zijn we ineens samen. En dan hebben we allemaal dat soort schaamte. In hoeverre ben jij met dat praten, dat alles beredeneren? Was je daar thuis een uitzondering in? Ja. Behoorlijk dus. Ja, ja, ik ben, mijn, ja mijn, ouders zijn veel, mijn ouders en mijn broer zijn, zijn veel uh, stiller, zeg maar. Ja. Ik vind een beetje. Uh, Jouw broer leeft meer, hè? Nee. Die, die is een aantal jaren geleden overleden aan kanker. Ja, nou, al heel, tien jaar geleden tien jaar deze geleden. zomer, ja. En je hebt erover geschreven, daar wilde die zelfs niet over praten. Oh, nee, mijn broer uh, wilde niet uh, daarover praten. Nee. Hoe, hoe lastig ik was uh, dat voor jou? Omdat jij over <laughs> wil praten? Um, nou, ik dacht vroeger altijd. Uh, later, dat wij 80 zijn, dan staan mijn broer en ik. bij het graf van onze ouders. En dan hebben we goede gesprekken. <laughs> en, uh, en toen ineens. Uh, het, werd hij ziek. En toen ging, ging hij dood. En was hij 33. En oh, wacht. Weet je, dat ging natuurlijk. Uh, veel te snel. En, en, en toen voelde ik inderdaad zo'n soort haast en drang. Dan, dan moeten we nu die gesprekken gaan voeren. Mm -hmm. En toen moest ik in een soort versnelling leren... dat dat niet ging gebeuren op die manier. En dat als hij was blijven leven... dat dat ook niet op die manier was gaan gebeuren, denk ik. Ik moest heel snel leren dat, uh, dat contact met hem niet ging over gesprekken. En, en, en de liefde ook niet over gesprekken en begrippen... Dat ik hem mee kon maken, dat ik hem kon zien, dat ik bij hem kon zijn, maar dat ik niet dat ik hem daarvoor niet mijn manier van communiceren hoefde op te dringen. Dus dat, ja, dat moet je dan heel snel leren. Want je kan wel zeggen, wij moeten nu een goed gesprek hebben. Dat is natuurlijk mm -hmm. heel akelig om iemand aan te doen. Dat is een beetje wat die dochter in dorst doet. Die zegt: Die gaat van. Jij bent sterven en dan zegt er een moeder en nu gaan we een goed gesprek voeren. Dat is afschuwelijk. Voor die moeder. Maar dat is ook wat wij volgens mij dat doen we elkaar ook aan. Dat we dat soort dingen leren we ook van. Oh, je moet nu, nu ze nog leven. En je ouders, dan moet je nu mm -hmm. de dingen vragen en de dingen doen. En, en er wordt enorm een nadruk gelegd op dat we elkaar begrijpen en over alles praten. En, en dat, dat, dat, daar geloof ik helemaal niet meer in. Ik hou wel heel veel van praten, maar dat is mijn manier van me, me uiten. Maar dat staat los van, van mijn, mijn. Maar bedoel je dat je er niet meer in gelooft dat het met praten het contact per se beter wordt? Ja. Dat, dat is dat. Nee, maar dat dat niet uh, uh, zaligmakend is. Of dat. dat, dat contact met. Uh... Ja. Dit voor mij is dat ook. Dit is mijn, mijn werk en wie ik ben, maar. Voor je broer was dat niet zo? Nee. Hoe en snel dat... heb je dat geleerd? Van oh ja, dit, ik moet hem ook laten. Zo, zo is hij nou eenmaal. Ik moet hem niet mijn manier van denken en praten opdringen. Ja, dat, ja, dat, moest, dat moest vrij snel. Toen, ja. Je hebt je aangepast aan de snelheid van met de ziekte voortschrijden. Ja. Ja, maar je voelt. Ja, dat. Maar ik heb wel een soort gezond verstand. Dus ik, <lacht> ik ben niet gek. Ik kan wel aanvoelen van dit, dit. Oh. En dan worstel je wel mee. Van wat moet ik hier nou mee? Maar. Ja, je voelde gewoon alles dat je iemand daarmee kwelt. als ja. je zegt, hé... Hey. En, en, en je ouders, kon je daarover praten? Over die, over die ziekte en de dood van je broer? Ja, maar dat, dat is... Jeetje, dat gaat allemaal wel... <laughs> <laughs> ja, maar dat is... Dat is zo emotioneel. Dat is zo veel. Er gebeuren dan zoveel dingen. Ik bedoel... Voor hen, weet je... Is... Nou, ja. Voor hen, ja, als je een kind verliest, dat is... Uh... Dramatisch, toch? Ja. ja. Is jouw verhouding nu uh, anders geworden met je ouders? Nu jij het enige kind bent nog, zeg maar... Ja, natuurlijk verandert dat, maar dat, kijk, dat is nu al. Kijk, hij is al tien jaar dood. Hè? Ja. En, uh, en er veranderen zoveel gebeurt er in al die tijd. en Je wordt zelf ouder, en je ouders worden ouder, ik kreeg een kind, uh, ik ging scheiden. Er zijn zoveel dingen die invloed hebben op de relatie met je, met je ouders, met je familie. Ik denk eerder dat je leeftijd heel veel uitmaakt. Mm -hmm. Ja, ik zou me kunnen voorstellen dat ze nog meer behoefte hebben. Aan je. En ja, dat moet je aan hen vragen. Ja, maar dat, uh, je ervaart dat toch? Of, of, of. Ja, maar het zijn, zijn hele complexe vragen. Er gebeurt zoveel. Mijn ouders zijn nog zijn, zijn heel jong en ik ben. Die zijn. Hoe jong zijn ze? Die, uh, uh, uh, achter in de zestig. Okay. En, uh... Maar wat heeft die jongen mee en, te maken met. Uh, ik, ik, nee, ik, ik, ik haperde even. Wat ga ik nou weer allemaal vertellen? Maar... <lacht> dat is niet zo'n geheim, toch? <lacht> nee, nee, nee, dat niet. Nee, maar het was meer wat ik allemaal, allemaal zat te denken. Nee, maar, maar die, zij zijn. Z, ik, ik, ik vind het heel fijn dat ik dat ik, dat ik hen nog. Uh, dat, zij, dat zij nog jong zijn en zijn weet je, op, op mijn dochter passen, die logeert daar nu. En, uh, dat, uh, uh, dat zijn uh, heel veel nog steeds voor mij kunnen doen. Zoals dat ik dat op een dag misschien uh, terug kan doen. Ja, die, uh, en dan een beetje aardiger dan dan <laughs> nee, Iets aardiger dan, dan Coco en uh, <laughs> <laughs> Elisabeth, je, ja. Je, ja. En, wat leren ze van jou? Jij schrijft, ze lezen je columns. Of, of is het... Uh... Ja, ik word hier heel erg ongemakkelijk van, want ik zie ze gewoon zitten nu, hè naast de radio. Je moet Z mijn moeder Z lachen, ja, die zitten thuis te luisteren. Mijn dochter zit ernaast. Oké. Okay. <laughs> Mevrouw Gerritsen, wilt u even de radio uitzetten? Dan praat Esther tenminste door. Maar, maar, maar is hier nu sprake van schaamte? Ja, maar het is zo privé wat, okay. je, wat je vraagt allemaal. Relatie. En, nou ja, ik vraag en, en het natuurlijk het gaat details, over, maar... gaan over mensen. Die, ja, zij, hebben niet, zij hebben er natuurlijk niet om gevraagd dat ik alles over hen vertel. En, nee. En, en, nee, maar dat vraag ik ook eigenlijk niet. Ik vraag naar jouw verhouding met hen. Ja. En niet hoe zij precies zijn, dat vraag ik niet. Ander pad. Ander pad. Denk ik. Hè? Ja. Maar nou, nou, even over die schaamte. Want dat vind ik toch. Uh, ja. Uh, want iedereen ja. heeft er, geloof ik, last van. Maar wanneer schaam jij je dan? Wanneer ik me schaam. Ja. Want ik voel hier ook een soort gêne van. Oh. Oh ja. ja. Nou, dat is, inter nou, is interessant. Kijk, ik weet niet zo goed. Ik krijg altijd. Uh, uh, Mensen hebben altijd gesprekken met mij over, of ik interviews, over mijn interviews en of ik wel of niet persoonlijke dingen zou moeten vertellen. Ja. En um, ik zelf weet het niet zo goed. Ik ben soms wat grenzeloos en, en soms heb ik spijt van dingen heb gezegd en dan weer niet. En, en, en dan denk ik, ja, maar het moet meer over mijn werk hebben en niet over mijn privéleven. Ja. En, en dan schaam ik me achteraf, maar ik weet niet of ik me schaam omdat ik vind dat iets niet kan. Maar ik denk eigenlijk dat ik me schaam. Omdat ik weet dat het, niet, dat het geen goede smaak is. Goede smaak is. Ik praat niet over mijn privéleven. Ik praat alleen over mijn werk. Dat is goede smaak. Aanpassen. Ons soort mensen. Links. En dat, dat, is, dat is goede smaak. Dus eigenlijk. En daar wil ik heel graag aan voldoen. Dus ik wil niet dat de mensen tegen mij zeggen. God. Uh, had je die interview niet kunnen stoppen? Want dan uh, want ging maar door over je ouders. En je moet ook niet overal antwoord op geven. En dan schaam ik me. En dan weet ik niet. Ik weet dan zelf niet meer wat ik ervan vind. Snap je? Dus ja. ik schaam me eigenlijk per definitie na elk interview. Dat want, ik, want het gaat bij mij altijd grenzeloos. En dan heb ik het toch weer allerlei dingen gezegd. Waarvan mensen zeggen dat je dat gewoon eens zegt op de radio. Hmm. Valt toch wel mee? Nee? Ja, nou ja, misschien. Ja, nee. Maar, dat, maar omdat het dan. Omdat het dan privé wordt of zo. Maar, dit, dit, maar dit, dat dit... is mijn schaamte. Ja. Maar we hadden het in het begin al over aanpassen. Dit is toch aanpassen aan wat de omgeving ja. van je verwacht. Ja. Ja. Dat is, lijkt me wel een thema bij jou dan. Dat zie ik in je boek. Ja. Ja, ik pas me heel snel aan. Ja. Maar daarom is dat schrijven ook zo prettig. Daarom, ik, ik, weet je, ik heb zijn tijdje van ik kan, ik, ik kan niet samenwerken, omdat ik, ik kan heel goed samenwerken. Ik doe precies wat je wil. Weet je. <laughs> Maar het enige moment waarop ik doe wat ik echt wil, is als ik zit te schrijven. Dan ben je autonoom. Dan, ja, dan, dan ben ja, ik autonoom. daarom kan ik maar misschien is ook wel omdat ik daar zo fijn autonoom kan zijn, kan ik me de rest van de tijd aanpassen. Misschien als ik dat schrijven niet had, was ik niet zo'n aanpasser geworden, want maar, dan heb ik geen enkele uitlaatklep meer. En je schrijft een heel leuk stukje over dat als je in de auto zit dat je voortdurend in de achteruitkijkspiegel kijkt van ik oh. moet doorrijden, want uh, ja. anders denken ze schiet eens op tragen. Ja ja ja ik, ja, ik kijk te veel naar achteruitkijkspiegel omdat ik bang ben dat ik mensen ophoud. Ja. Ja, en dan ga ik te hard rijden uit beleefdheid. Dat is een mooie paradox. Uit beleefdheid te hard rijden. Ja. ja. En dat je altijd denkt dat die mensen achter je. dat dat gewoon klootzakken zijn die, die jou opjagen. terwijl die misschien wel precies hetzelfde probleem hebben. Ja. En. daar kan je niet, moet ik dat zeggen. zoals je in je laatste column schrijft. Schrijf je, het leven is oefenen. En hier kan je niet een soort grens stellen van. ja maar. Sorry, zo ben ik niet, dus ik ga niet harder rijden. Je trapt maar op de rem. Ja, dat, dat, dat kan, dat probeer ik wel. Maar dan, moet ik, dan ga ik tegen mezelf praten. Dan moet ik hardop praten. Want dan moet ik echt tegen een natuurlijke neiging ingaan. Dan moet ik zeggen, niet, doe niet. Maar op bijvoorbeeld, bijvoorbeeld verkeersongelukken bekijken. Dat is, dat is trouwens ook slecht smaak, verkeersongelukken bekijken uh, En mensen, ja, ik kijk. En, uh, en ik weet ook, en men, sommige mensen zeggen met trots, Oh, ik heb dus helemaal niet de behoefte om dat te zien. Hè? Maar dan wel eens soort, ik ben een beter mens dan jij, want ik heb die behoefte niet om andermans leed te zien. En ik weet dat ik er wel eens voorbij ben gereden en dat ik, dat, ik, dat ik tegen mezelf zei, niet kijken, niet kijken, je mag niet kijken. En dat het me echt niet lukte bijna. En dat ik met een hand tegen mijn hoofd duwde, omdat, ik, omdat, omdat het hoofd per se wilde draaien en die ellende wilde zien. Dat moet ik echt niet doen, niet doen, Esther, niet doen. Dus om je natuurlijke neigingen te doorbreken, dat kan wel, maar dan moet ik wel, dan ga ik ja. tegen mezelf praten. Of Had je dat als kind al? Tegen mezelf praten? Nee, uh, dat je dingen wilde waarvan iedereen vond, dat hoort eigenlijk niet. Uh, ja, maar ik heb dus nooit bedacht dat het niet hoorde. Dat, ik, nou, ik, dat krijg je wel mensen, dat, dat, uh, ja, ja, Dat, dat even merk kijken. je wel. Of er iets was waarvan ik dacht... dat hoorde... De hele dag in mijn ondergoed lopen, dat vooral, geloof ik. Dat hoorde ook niet. Uh, als kind, ja. Ja, maar ik dacht, ik weet, weet je dat ik als kleuter al dacht... dat er bepaalde woorden waren die je niet hoorde te gebruiken als kind... Uh, van één uitdrukking is uh, Ik voel me niet zo lekker. Ik vind dat het een buurmeisje die, die vijf jaar ouder was of zo, die zei: Ben je ziek? Vroeg ik nee, ik voel me gewoon niet zo lekker. En ik was een kleuter en ik weet nog dat ik dacht: Dat ken ik, dat gevoel. En ik dacht ook: Dat kan ik niet zeggen, want dan gaan ze me uitlachen. Dacht ik. Want ik dacht: Dat leek me een te volwassen uitdrukking voor een vierjarige. Of in die tijd was dat. Uh, vind ik ook wel. Nou ja, mijn dochter zegt gewoon continu, ik voel me niet lekker. Die heeft er geen enkel probleem mee. Maar, dus daar ben ik ook altijd voor. Maar toen dacht ik, ja, en dan weet ik dat als er dan iets was, en zei, moeder, wat is er dan? Wat is er dan? Dan dacht ik, ik voel me niet lekker, ik voel me niet lekker. Maar dat zei ik dan niet. En dan zei ik, ik heb buikpijn. Altijd, ik heb buikpijn. Want, als kind zeg je, ik heb buikpijn. Pijn. Toch gewoon, ik voel me niet zo lekker. Enige plekken in je lijf waar je pijn kunt hebben. <laughs> ja, ja. Zullen we opruimen? Nee, ik moet... Uh, <laughs> ik heb buikpijn. Ik voel me niet zo... Maar ja, dat, dat, je dan... maar dat vind ik wel... vast Dat je op je vierde dan al denkt... Ik voel me niet zo lekker. Nee, dat, dat doe ik niet. Dan gaan ze, gaan ze maar uitlachen. Ik, ik wil nog een ander thema aanschrijven. Maar ja, misschien vind je dat ook uh, ongepast. Dan uh, zeg je dat maar. Dan gaan we het weer ergens anders over Ik ben alleen wel maar... bang dat iemand anders het ongepast vindt, natuurlijk. Ja, nou... Ik, ik... <laughs> Daar hebben we even niets mee te maken. Die luisteraars kunnen de knop afzetten als ze Sharne gevoelens krijgen. Ja. Uh, na je scheiding ben je een beetje manisch geweest. Nou, ik ben niet echt manisch. Maar Ma er tegenaan. Grenzeloos. Nou ja, ja grenzeloos. Ja, maar niet psychiatrisch manisch. Hypomanie, Hi geloof ik heet het okay. tegenaan. Het was wel behoorlijk grenzeloos. Ja. Heb je daar een verklaring voor? Dat je dat je zo gretig werd zo. Wat, wat heb je dan verklaard? Nou ja, als er alles verandert in je leven en, ja. uh, en, je moet, en je moet daar maar mee omgaan, dan uh, kan het soms heel veel energie losmaken. Je zou eerder verwachten, het uh, grijpt je zo aan dat je, dat je depressief wordt. Dat je daarna, ja. Dat je in een hoekje gaat zitten. Maar die komt daarna. Ja. Oh, die kwam daarna. Ja. He, he, heeft dat iets leuks opgeleverd? Ik bedoel, dacht je. Geweldige ervaringen die ik nu heb. Mm. Ja, het is heerlijk. Uh, maar, um... Ja, maar bij mij wordt het... Al... Ja. Ja, maar ik ben meestal wel grenzeloos van... Of, of, of ik loop zingend door het huis, of ik... Uh ik zeg vanavond eten we voor de televisie... en ik kom niet meer uit bed. Dat ja. <lacht> is een van de twee. in die stemmingsgebieden? De, ja, er de... ja, zit weinig tussenin. Mm. En heb je alleen een... was toen na die scheiding... toen, toen alles in mijn leven gewoon overhoop lag... toen ja. is dat vrij een paar maanden lang... Uh, <lacht> was het zingend uh, ja. door de stad. <lacht> Gescheiden, zingen door de stad, jongens. Wat een vrolijk <lacht> leven. Maar ik vraag me af uh, uh, waarom je niet de methode hebt kunnen ontdekken... waardoor je een beetje in balans bent. Hoe, hoe, hoe je een evenwicht zou kunnen vinden. Nou, het is niet zo problematisch allemaal. Nee. Maar uh, het is meer zo, ja, als ik iets begin te doen en ik vind het leuk... dan vergeet ik dat je af en toe pauze moet houden. En ik ben altijd weer verbaasd. Ik ben zo moe. Wat is er aan de hand. En dan blijkt dat ik gewoon de hele dag nog niet heb gezeten. Gewoon letterlijk niet gezeten. Oh ja, maar dan, maar dan ben ik oh, ik en, je, dan ben ik de hele dag bezig, bezig, bezig. En eens word ik moe en dan denk ik, oh, ik zie het leven niet meer zitten. <lacht> en dan ga ik zitten en dan ga ik nou laat ook maar. En dan, en dan doe ik een half uur niks en dan is het weer goed. En dan, ah ja, pauze, dat was het. Weer en het maar het is, heel, het is heel stomzinnig hoe weinig mensen leert wat dat betreft. Maar ik, denk, ik neem aan, op het moment dat je iets hard opzegt, geloof ik dan... Oh, ik slaat de microfoon. Ik probeer het gewoon heel vaak hardop te zeggen en dan herinner je het je beter. Maar je wilt. Ik vroeg me af of je, je wel een evenwicht wilde vinden. Ja hoor. Ja, ja, prima. Ja, maar kijk, als je heel lekker bezig bent, dan weet je wel, ik zou moeten stoppen. Maar ja, je bent Waarom zo lekker bezig. Doen? Waarom zou je godsna? Want ik denk, nou, ik ga lekker door. Als ik, die, ik heb die energie nu misschien en voel ik me morgen wel weer kloot. <laughs> dus ik ga maar... Ik las dat je mediteerde nu. Ja, daar ben ik weer meegestopt. gestopt. Okay. <laughs> oh joh, ik had me opgeschreven voor een stilteretreat. Een week lang mediteren in stilte. Niet praten, niet lezen, niet schrijven. Maar dat was, toen werd ik heel erg ziek voor vlak voor ik daar naartoe moest. Hmm. Ik kreeg de griep. Dat was het eerste moment dat ik even pauze had. En dan ja. een moment ziek natuurlijk. Storten je systeem. Ja, je moet iets rustig, Je moet wel al een beetje rustig zijn. En, en de ja. dingen iets meer in balans zijn om, te, om goed te mediteren hoor. Je kan niet zomaar midden in de chaos. of midden in een de depressie of wat dan ook. Zo. Nu ga ik maar eens even zitten mediteren. Dus, uh, ik, heb het wel eens, ik heb het wel eens een, een jaar lang gedaan hoor. Dus maar wat had je wel. gehoopt van zo'n week in een stiltecentrum te zijn? Wat had je dat willen opleveren? Je, je zou erheen gaan. Ja. Eigenlijk was ik gewoon. Ik, ik, ik, ik was gescheiden, manisch geweest, half depressief, veel te druk overwerkt. De hele zooi. En toen zocht ik een manier om van nu moet ik, moet ik weer rustig worden en alles onder controle krijgen. Ja, niet, niet, misschien niet zo'n hele goede. Dat was, dat was het idee ooit. Toen, toen werd ik ziek en toen dacht ik, oh, bekijk het me met al die meditatie. Ik ga gewoon nu de komende tijd vakantie houden, rustig aandoen en lekkere dingen eten en uh, aardig zijn voor mezelf. En ik ga zeker niet op een kussen zitten lijden. Ik had toch heel graag je bevindingen willen lezen. van een week in een stilte. Ja, ik ben ook wel nieuwsgierig. Maar ik denk, als ik wil, als alles wat rustiger is in mijn leven, dat ik het dan wel weer. Uh, ah prettig vind. Maar in hoeverre is schrijven eigenlijk ook niet een vorm van mediteren? Ja, maar het schrijven, is, ja, als ik, maar dat was, ik had ook een tijdje, was het heel erg druk, maar, en en en kon en was ik niet aan het schrijven, en dan word ik echt heel ongelukkig. Als ik dat dat dat kan niet te lang zonder een groot project, vooral een groot project in je hoofd, een heel toneelstuk of een heel boek, want dan ja. heb je altijd een plek, een groot thema in je hoofd waar je naartoe kan gaan en dat je dat je even op je gemak, ze van. Oh ja, wat zou er dan een hoofdstuk 3 kunnen gebeuren? Als dat er niet is, als je alleen maar jezelf hebt om over na te denken. En de rest, ja. Heb je nu alweer een, een boek op stapels? Ja, ja, ik ben nu bezig. Ja. En wanneer komt die film uit, eh, dat, Dorst? Dat, dat weet ik nog niet. Oké, okay. nee. maar dat is wel de titel ook van die film die dat gaat worden. Uh, ja, dat weten we ook nog niet, behalve dat we het gaan doen. Hm. Ja. En uh, we zitten in Pavlov, hè? dat is een, een programma over het menselijk gedrag. Ja. Uh, heb je een speciaal gedrag dat je uh, wilt gaan beschrijven? Heb je een, een, iets waar je zegt, dat, dat moet ik onderzoeken in het volgende boek? Uh, het ga, gaat over aanpassen, zeker. <laughs> zeker over aanpassen en over... Uh... En over de, de, de mogelijkheid of onmogelijkheid van gelijkwaardige relaties. Dat is heel abstract. Maar ja, ja, ja. Nou, ja, we, we kunnen, ons, we kunnen ons heel veel bij voorstellen. Ja. Esther, uh, we hebben nog een, een kleine minuut. Oh. Uh, wij moeten dit gesprek dus langzaam gaan afronden. Ik vroeg me af, je, heb jij nog iets uh, waar je zegt, nou ja, dat vind ik toch echt stom hoor, dat we het daar niet langer of korter hebben over gehad? Over je ouders was al te lang? <laughs> uh, je, hoeft, nee, ja, ik, uh... je, je hoeft hier niet op te antwoorden. Hoor. <laughs> ik ben altijd zo overvallen door alles. En dan, uh... Ja? Ja, ik, ik kan, ik kan dan, ik, dat kan ik niet meer nog zelf nadenken waar ik het over wil hebben. Ik ben, dan helemaal... ben je nu uh, helemaal uitgeput, zeg maar... Ja, ik heb nog geen overzicht meer waar we het over hebben gehad. Jij je wel? Kan. Ja, ik wel. En het mooie is, luisteraars, u kunt het allemaal terugluisteren. Esther Gerrits, mag ik je zeer bedanken voor dit gesprek? Uh, luisteraars, volgende week zitten we hier weer. En dan hebben we weer een speciale gast. Straks gaat Radio 1 verder. Met Langs de Lijn. En als je wilt reageren op dit gesprek, kunt u dat doen, hè? Pavlofradio.ntr.nl Heel graag. Tot volgende week. Dag.